Het weer, de bewolking neemt toe. En later in de nacht begint het vanuit het zuidwesten te regenen. Overdag is het grijs en regenachtig. Vooral de komende ochtend staat er nog veel wind. Het wordt morgen ongeveer 10 graden. Dit was het RWS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Harm Edels. Goedenacht, welkom terug in Casa Luna. In het eerste uur heb ik gepraat met uh, chemicus-professor Dr. Ben Veringa. En ik vond het fascinerend wat hij allemaal vertelde over de chemische wereld. Wat daar voor prachtige uitvindingen gedaan worden. Ook hoe dat imago langzamerhand verbetert. Over zijn uitvindingen op nanoniveau: 1 miljardste meter. Piep, kleine autootjes die dan uh, 6 miljardste meter gaan rijden. En. Toen dacht ik, daar wil ik het eigenlijk met u in het tweede uur over hebben. Want ja, er zijn natuurlijk mensen die thuis ook chemisch in de weer zijn. Mensen die proeven doen. He, dat had ik als kind al met mijn scheikunde doos. Wie, wie doet er thuis proeven? Wie is er bezig? He, bent, of, of bent u zelf een echte wetenschapper? Dan ben ik heel benieuwd waar u op dit moment mee aan het onderzoeken bent. En dat kan natuurlijk ook ruimer. Uh, klust u thuis van alles in elkaar in uw klusschuur... He, heeft u dingen die u aan de wereld toevoegt die er nog niet waren? Dat mag ook een nieuw muziekinstrument zijn. Hè. Heeft u een viool en een gitaar bij elkaar gestopt? Of uh, maakt u uh, een heel bijzonder zelfontworpen koekje? Want bak en braden is natuurlijk ook een chemisch proces. Of uh, ja, misschien uh, is het enige wat uit uw handen komt... maar daardoor niet minder bijzonder een, een prachtig gedicht of een lied... wat u geschreven heeft. Ik ben heel benieuwd. Hè. Maar ook heel erg bent u in de weer met chemicaliën en kolven en pipetten... Als u het mij wil vertellen, dan uh, wil ik daar graag naar luisteren. Belt u dan met 0800 1121. Dat is helemaal gratis. Of stuur een mail naar casaluna.ncrv.nl. En uh, Twitter kan natuurlijk ook. Hashtag Casaluna. En uh, uh, Valentijn, goedenacht. Ik ben er. Je bent er. En uh, ik heb uh, twee uitvindingen. Zo. Nou, begin eens met de eerste. Nou... Um... Je hebt van die hele goedkope uh, LED-fietslampjes... die je uh, met zo'n elastiekje aan je stuur doet en zo. Ja. Nou heb ik ontdekt dat de batterijtjes duurder zijn dan nieuwe kopen... en dan vind ik het zonde om die LED-lampjes weg te gooien. Ja, dat vind ik ook. Dus die heb ik eruit gestudeerd. Heb ik draadjes aangemaakt. En van een peperklip een klemmetje. En die gewoon links en rechts, twee van die witte... om een brilpoten gedaan. Ja. En dan heb je dus een bril... Maar dan moet je eerst even terug. hè? Want ik, ik, ik zou diezelfde observatie kunnen doen als jij. van, nou de, de batterij is leeg, vind ik jammer. Maar weggooien doe ik niet. Maar eruit solderen, dat zou ik al helemaal niet kunnen. Dus nou, je bent... Dan, nee, gewoon een soldeerboutje. Even erop zitten en dan laten ze gewoon los. Ik heb niet eens een soldeerbout. Dus jij bent wel echt een putser, dus. Nee, ja, ik ben een beetje kunstenaar. Maar met hem, echt... Ja, je moet... Met... Nou, en dan die draadjes eraan. Naar, een, naar, naar, naar batterijtjes die je dan in je borstzak of om je nek laat hangen. Mm -hmm. en er dus, schijnt er dus een wit led ledlampje... van links en rechts van je brilpootje... recht naar voren... vergelijkbaar met een mijnwerkerslamp. Ja. Alleen, het is veel kleiner en veel lichter. Uh, en ongeveer net zo fel... Als, als die ouderwetse mijnwerkerslampen. En als je dan gaat kamperen of zo... en dan heb ik het over kamperen... niet op een camping, maar in de wilde natuur. Aha. Of je gaat s'nachts een boswandeling maken... Ja. en je moet even op de kompas of de kaart kijken... dan, dan schijnen gewoon die lampjes... Precies in de richting waar je naar je kijkt. Klinkt dat super handig. Ja, dat is super handig. <laughs> en het weegt niks. Je klinkt en, er ook en, super enthousiast bij. Ja, en, hm. en, en uh, uh, je, je, je, je, je kunt het dus voor dat soort activiteiten gebruiken. Maar je kunt het ook op de fiets gebruiken. Want als je dus twee rode lampjes de andere kant op laat schijnen naar achteren... dan heb je zowel voor en achter je fietsverlichting. En het mag, want ik heb het een keer de politie laten zien... Ja, dus je ziet waar je heen rijdt, omdat je voor wit licht hebt. Precies. En aan de achterkant doe je gewoon voor de, voor de veiligheid nog twee ja, en, rode lampjes. En, en het voordeel is, dus als je bijvoorbeeld langs een straat naar links of rechts rijdt... Uh -huh. dan kijk je altijd die straat even in of er niks aankomt. Ja. En degene die daar aankomt, daar schijnt het licht ook meteen naartoe. Dus die ziet je ook meteen beter. Ja, dat klinkt, klinkt glashelder. Of, en, uh, gewoon, uh, een mooie uitvinding. Ja, ja, had je, was jij ook al een beetje in scheikunde geïnteresseerd in je jeugd? Uh, nou, ik vind het verhaal van de nano uh, vind ik ontzettend... Ik heb, ik heb helaas, ik kom net van een uh, theatervoorstelling waar ik meegespeeld heb, thuis, moe. En ik hoorde net het laatste, de laatste minuten van die nano-mootjes, nano vind ik heel mooi. En Fascinerend, hè? Ja. Nano is ook de toekomst. Ja. En eigenlijk is dit wat ik bedacht heb ook een soort nano-oplossing voor de mijnwerkers helm -lamp. Ja, maar dan wel is, 1 miljard keer groter, toch? Want de ja, die jouw laps kan gewoon zien. Dus. maar, maar het, is, het is heel klein en licht. En, okay. heel, ma en heel makkelijk te, te, te, te, te maken en te reproduceren. Mm -hmm. uh, en zelfs voor mensen die geen beelddrager zijn, zou je kunnen bedenken: denk, denk aan, die, aan die goedkope leesbrilletjes. Ja. Mag ik uh, ook nog je tweede onderwerp doen? Want ik, ik uh, hoorde dat jij ongelooflijk nodig naar de wc moest. Nee, nee, nee, dat valt, mee, dat valt mee. Maar je houdt het nog. Dan ben ik benieuwd naar jouw uitvinding nummer twee. Nou, ik heb een lastige kaak. En kan daardoor bij mijn tandarts heel moeilijk lang mijn mond openhouden. Ik ken dat. Ja. Nou, wat ik nou uitgevonden is, is dat ik een kurkje in drie gesneden heb en een derde van dat kurkje. Dan heb ik gewoon even met een sloeverdraaier doorheen geprikt... en vervolgens een tie-rip doorheen gestoken. Zo'n plastic uh, aantrekbandje. Ja, precies. Ja? En vervolgens zet ik bij de tandarts... en ik heb een ontzettend lieve schat van de tandarts die dit ook begrijpt... en ook het <laughs> probleem uh, van die kaak open ja. kunnen houden. Uh -huh. En dan zet ik dan helemaal achter in mijn mond tussen mijn kiezen. En dan hoef ik niet meer mijn Kaakspieren te gebruiken om de, de kaak of mond open te houden. Maar dan kan ik ze rustig ontspannen op het keukje laten rusten. En dan kan hij ondertussen gewoon zijn werk doen. Oh ja, en met dat bandje kan je te alle tijden dat keukje er weer uittrekken. En het tirewipje mm -hmm. is eigenlijk niet eens echt nodig... Maar dat is bedoeld voor, stel al zou je per ongeluk in je keelgas schieten. Oh, dat kan ook nog, ja. Dan ja. kan hij het aan de taarwis er gewoon <laughs> weer uit. Dus het is dus, dus een soort veiligheidsvoorziening. Je hebt echt overal over nagedacht, geweldig. Ja, dat is dat toen uitvinders. En als tweede alternatief, want soms zit het kurkje een beetje in de weg. Uh -huh. Heb ik op een gegeven moment gewoon een, een, een handvat van asfalt afwas afwasborstel afwas, ja. uh, genomen. En daar zit een soort haakje aan. En het, het is toch relatief zacht en, en aangenaam plastic, zo'n afwas... Borstel. Borstel, handvat. Ja. Uh -huh. En dan haak ik op mijn ondertanden en dan laat ik heel rustig mijn hand uh, aan dat handvat hangen. En ook dan kan ik mijn kaakspieren volledig ontspannen, maar blijft mijn kaak wel openstaan. Maar dan zit je dus bij de tandarts met een oude afwasborstel je kaak naar beneden te trekken in de stoel. Ja, daar komt het wel neer, maar ik heb het natuurlijk ja. wel goed schoongemaakt en uit. Nee, dat snap ik, maar dan heb je inderdaad wel een hele lieve schat van een tandarts, want dan zou ik denken: "Nou, oh, Valentijn, ik... stel je niet aan nou je mond open, maar dat, dat Ja, ja. Nee, precies. Ik ja. heb ook wel tandarts gehad die dat niet snapte en die, die zeggen dan dat je maar beter je best moet doen, ja. maar ik heb een hele lieve tandarts en die Leuk. snapt dat en die weet ook dat ik dat kaakprobleem. Het is wel eens gebeurd bijvoorbeeld dat ik door juist het met, met op spierkracht mijn mm -hmm. kaak moet, moet open houden. Nee, ik ken uh, het. Ik ja. op, op slot schoots ja. en dat ik mijn mond niet meer dicht kon doen. Sterker nog, ik heb wel eens wangfysiotherapie een half jaar moeten hebben omdat ik geen broodje meer af kon happen. Dus we lijken ja, op elkaar. Nou, precies. En, maar je moet je voorstellen, dan zit je dus op het behandelstoel bij de tandarts. Mm -hmm. En omdat die tandarts, ik, ik word wat ouder, ik ben 50 en langzaam ik, ik ook. Kiezen, kiezen af te breken. Oh nee, dat heb ik dan uh, weer niet. Nou, ik, heb, ik heb nu, zit nu met drie gebroken kiezen. De eerste gouden En dat kroon. komt niet door die afwasborstel die je overal inhaakt? Nee, nee, nee. Juist door die afwasborstel en dat keurtje... kon ik mijn mond, mond zo, wijn, zo rustig en ontspannen ja. lang en wijd openhouden. Zodat ze dat, weer wat kunnen doen aan die afgebroken kiezen. Ik snap ja, het. Ja, en hij, hij heel rustig en ontspannen... Mooi. Uh, de, ...de onderbouw voor, voor die gouden kroon kon maken. En ik, ook... Uh, ik, het, ik krijg het plaatje helder door. Dankjewel, Valentijn. Uh, ja. Kun je nog in één woord zeggen wat je volgende uitvinding wordt? In welke richting zit dat? Uh, nou, ik, ik, ik kan er eerder iets anders, anders over zeggen. Uh, ik, heb, ik heb ze nu verklapt. Is er één woord, hè? Waarschijnlijk gaat iemand anders er, er patent op vragen. Mm -hmm. Want uh, ik kan wel zulke gekke ideeën bedenken. Is het nu op 36 woorden? Maar en regelen dat ik er patent voor, voor krijg... en er heel schat heel mooi rijk van wordt... Dat lukt me nou weer net niet. Nou weet ik, heb je heel veel woorden gebruikt, 51, maar ik weet nog niet wat het is. Maar dat geeft niet. Dankjewel voor je mooie verhaal. Hey, tot kijk, dag, dag. Slaap lekker. Ja. Mooi hè, Valentijn die iets doet met een oude afwasborstel. Dat is toch, dan ben je dan een uitvinder of ben je het niet. Bent u nou thuis ook aan het uitvinden? En, en bent u ook bijvoorbeeld met chemicaliën in de weer? Bent u een heuse wetenschapper en, en wilt u daar iets over vertellen? We willen heel graag hoor, uh, horen wat u aan de wereld toevoegt... al dan niet op chemische basis. Als u het mij wilt vertellen, bel 0800 1121. Ik ben heel benieuwd naar uw verhalen. Of mail naar casaluna.ncv.nl. En Twitter met een hashtag Casaluna. En uh, Jasper, nacht. Ja, ik, ik, ik, ik heb nog tranen in mijn ogen van het lachen. Waarvan? Ik had het niet meer op een gegeven moment. En wat, wat was met name het, het gedeelte waar je erg van in de lach schoot? Nou, die, die lampjes die hij aan zijn bril had. Mooi he? Ik vond het Maar het idee daarachter dat je niet alles zomaar weg zouden mietert, dat vind ik wel goed. Ja, oké. Okay. Maar ik, ik, heb, ik heb gewoon een, een, een, zo'n baseballpet op met zo'n lampje eraan. En ik kijk ook naar de me mensen de rest van rechts restaurant. Ja, week. dat is ook goed. Dat werkt ook. Ja. Dus jullie zouden even, uh, even de, uh, nummers uit moeten wisselen. Want dan kan hij voor jou misschien uh, ingebouwde lampjes in je baseballpet maken. Wat is jouw nou, uitvinding, Jasper? Nou, ik heb een fantastisch idee. Vertel. Nou ja, de, de windmolen kennen we allemaal, hè? Ja. Weet je, wij zijn Holland. De molens... Nou, we rijden in de auto, we rijden met de fiets. Hm. En als er wind tegen is, wat doen we met die energie? Die ja. vangen we niet op. Nee. Nee, niet. Nee, nee. Klopt? Nee, klopt. Die laten we gewoon lekker door de, door de motor langs uh, varen. Of uh, als je op de fiets zit, uh, uh, vooral de fiets. Uh, ja, uh, als je wind tegen hebt, ik weet niet. Uh, uh, fiets je wel eens harm? Of, uh, ik fiets heel veel, ja. Oké, okay, maar heb je wel eens wind tegen gehad? Want we krijgen de komende week dus echt uh, maximaal 120 km per uur. Hè? Toen ik acht jaar was, moest ik met, ik denk, 430 kilo bagage op mijn achterbagagedrager uh, ja. langs de Lingen fietsen. En dat, ik, hoe hard ik ook trapte, ik kwam niet meer vooruit bij windkracht 14 ik of zo. gewoon stil eigenlijk. Oh, wat was dat vreselijk, ja. Maar wat zou het prachtig zijn als je gewoon een aantal windmolens op je stuur of naast je wiel heb die die energie terugkoppelen Aha. op jouw achteras die dan ik... uh, je, je half elektrische fiets weer helpen om nee, iets... nee nee daar de, de, de praten de praat we geen eens over e elektriciteit bedoel we leven anno 2011 bedoel, ja. waar hebben we het nog over maar ik, ik, ik, ik heb dus uh, ik, ik, ik kent die uh, uh, afwasmiddelflessen die ken ik ja, nou, euh, nou doe, doe dat op een, op een windmolentje, en dat is een, een skateboard, ken je een skateboard? Is het ja. Er mm -hmm. zaten van die, van, die, van die kleine kogellagertjes in, weet ja. je dat nog? Mm -hmm. Dat past precies in een afwasmiddelfles, ja, dat ga door. precies de grootte, dat doe je op je stuur, je doet er een ketting aan, naar je voorwiel of achterwiel, wat je wil. Ja. En dan krijg je dus een drive. Je, je kan ongeveer, nou... Ik weet niet of je de halen mijn weg kent in Amsterdam. Ja, kan ik ook nog. Tot nu toe zitten we nog helemaal goed. Ja, en dat, dat is ongeveer een kilometertje rechtuit op het fietspad. Ja, langs de, nou, de zwembadpas en zo. 160, 180, 190 gehaald. Ik, ik, ik, ik, ik bedoel, ik, ik, ik heb trommelremmen. Maar uh, als je dat dus in een vrachtwagen zou zetten... of ja. in een auto... En je gaat er een dynamo op aansluiten. Ja, je begint me nu kwijt te raken, Jasper, hoor. Want ik was nog bij kogelagers uit een skateboard. in een Dubro-schitronfles. en met een kettingdraad op mijn voorwiel. met een dynamo. en dan ging ik 190 over de Haarlemmerweg. weg. Zoiets? Hoe harder de wind is, hoe sneller je gaat. Dat lijkt mij logisch. Maar het is wel. je pakt in feite. hoe? Kan je niet helemaal precies uitleggen op de radio, denk ik. maar je pakt de energie van de tegenwind op. Maar ken je Wubo Okkels? Ja, heel goed persoonlijk. Nou, die hebben het met vliegers. Ja. Nou, en die gaat die vlieger oplaten, mm -hmm. stijgen, en dan gaat een, gaat een dynamo, die gaat werken hoe snel de wind, Ja. die, die vlieger, nou, hetzelfde kan je gewoon doen, wij zijn Hollanders. Wij moeten dat initiatief oppakken. En, en, juist... en Jasper, krijg je dan niet zo, zodanig ingewikkelde constructies op je fiets... dat dan, als je als vrouw dat dan weer je jurk tussen de ketting komt... of dat je lange haar of je sjaal... het is allemaal wel veilig te ontwikkelen. En, uh, en uh, als je haar allemaal achter zit... ja, ik had, ik had wind tegen, dus ik ben 190 over de... ja, nee... Maar, maar... 190 gefietst? Nee, maar, maar als je wind tegen hebt, dan ja. ga je er gewoon... Gewoon één op één, gewoon tegenin. Oké. Okay. Dus, ben je van huis is... uit een echte uitvinder of een chemicus of petro, een prutser? Een mo, mo, mobileum, hoe heet het nou? Perpetuum mobile, ja. Dus een eeuwigdurende beweging. Dus, ja, de kracht die je krijgt, die kan je dus terug. Ik snap terugbrengen. het. Terugbrengen. Ja. En mooi en ook idee. Met golf, hè? Met, ja, je kan het zo gek niet. Ik, ik begrijp niet dat we nu in 2011 uh, wonen of leven uh, um, dat, dat we nog steeds met dit probleem zitten. We hebben golven, we, hebben, we krijgen straks wind. En, ja. uh, nou, het wordt en... allemaal onderzocht. Ik, ik vond wel een mooi verhaal van meneer Veringa... Dat, dat er toch heel veel hoop is. Zullen we daarmee afsluiten? Dat jouw idee ook weer bijdraagt aan de hoop? Ja, ik puste bijna mijn broek van die lichtjes aan zijn bril. Maar Helemaal goed. goed. Uh, en en, en gooi jouw idee nog gewoon, weet ik veel... gooi het uh, op, op onze website of gooi de, de, de, de het het land in... dat iedereen hem ja, oppakt. Windenergie. Heel goed. Dankjewel Jasper. Heel succes, ik luister verder. Dank je. Bye bye. Bye bye. Doei. Doei. Mooi hè? Dat was mooi, die laatste doei. Hoor je toch een soort, soort wind in een lange pijp in, Marcello? Goedenacht. Ja, ik eh, vond het zo komisch dat hij nou eens een keer... eindelijk met een leuke uitzending komt over uitvindingen. En dat heeft me altijd al geïnspireerd. Nou, wat goed. Daar uh, heb ik ook iets... Ik, vind, ik ben niet zo'n type van de uitvindingen... maar ik hoop dat er iemand luistert die dat wel kan uitvinden. Uh, ik had geen auto kopen en toen dacht ik... Van, nou, stel je ervoor, je gaat op de fiets... morgen ergens heen, het stort regent, je wordt drijfnat. Ja. En toen ben ik plotseling op een idee gekomen. Je komt als een wel ergens aan... omdat je dus helemaal uh, doorweekt bent, mm -hmm. zeg maar. Nou, ga je een paraplu op de fiets? meenemen. Nou, dat is ook heel gevaarlijk. Ja. Maar nou ben ik uh, op een idee gekomen dat de opvouwauto moet komen. Ik herhaal hem, met dus, de opvouwauto. De, ja, ja, dus je snapt uh, dingen uit en dan heb je in één keer heb je dus een, een zo'n auto, zo'n Mercedes of een hele dure auto die zo in zo'n etalage staat die je niet kan kopen. Die moet je dus gewoon in je bouwpakket, die kan je gewoon in je tas meenemen, ja. En dan uh, vouw je dat dus uit. En in één keer, of je, je blaast het op op een uh, ding dat het zo, zo uitblaast. Of je vouwt het op. Ik weet niet hoe dat precies moet. En nou dat doe je dus uh, om, om je fiets heen of zo. Mm -hmm. Je fietst dus gewoon. En dan dat je een hele dure auto zit, kom je ergens aan... dan drukt je op een knopje en dat klapt weer in. Je en dan neem je eens een koffertje en dan ga je gewoon de V&D in. Nou, ja, nou, nou ga nope. ik je even onderbreken, want dat is een interessante gedachte. En Dat is ongeveer mijn hele jeugdvatje daar samen. Ik ben autoloos opgevoed, dus ergens als een dweil aankomen... dat, dat ken ik heel goed. En, dat komt, en dan, heb dan heb je de hele dag koud en zo. Dus, en die paraplu werkt niet, dat ben ik met je eens. Maar dan, hè, dan zeg jij... dan heb je iets bij je, à la een koffertje of zo... en ja. dan druk je op een knop en dan heb je ineens een Mercedes. Dat vind ik een hele nou, grote stap. Nou, je gaat dus... Uh, ja, daaruit komen allemaal uh, van plastic of, of iets anders, van panelen. Of je moet het zelf iets uitvouwen. En uh, dat er een mm. uh, bumper komt en portieren... En, en, ja, maar ik bedoel, een, en, een, een, een Mercedes weegt op zijn minst 1200 kilo nee, of zo. Nee, het is van plastic. Nee, het is gewoon van plastic. Okay. Je, je hebt het gewoon uh, zo om je heen. En je hebt dus... Dat, dat is een dat, een dat opblaas Mercedes om... van plastic. Ja, en dan heb je dat gewoon om je fiets heen. Aha. En dan fiets je gewoon. En dan heb je dus gewoon... Een, een hele dure auto, en dan kom je zo aan fietsen. Het gaat allemaal wel langzamer, want je moet fietsen, natuurlijk. Ja, dat dus snap het, ik. Maar je jij bedoelt eigenlijk een soort buitenkant in plastic, een soort, soort opblaasdolfijn. Maar dan staat er Mercedes op, of uh, Fiat of Peugeot. Nee, Zoiets. je hebt het gewoon, het is gewoon een, een, een echte auto aan de buitenkant. Alleen je hebt dat gewoon als een soort karkas om je heen. Ja, maar je fietst gewoon. Ja. En, en het uh, dichtste bij uh, kom ik dan bij de Flintstones nog. Ja, maar het is wel grappig, want en, en, en, je hebt dus ook geen parkeerproblemen meer. Want, nee, maar ja, dan kan je wel uh, doorgaan als dat zou kunnen wat jij nu zegt. Nou, dan doe je ook een inklap huis. He, dan, dan fiets je gewoon met je huis om je heen naar je werk. En dan, als, je dan, als je dan overwerkt, nee, dan hoef je niet meer naar huis, want dat, heb je dan al die, bij je. Nee, we niet serieus. Jawel, ik, ik, ik probeer het te begrijpen. Maar dat is best nee, ik vind moeilijk. Het juist zo komisch, ik vind het juist zo komisch dat als je ergens aankomt... en je komt op je oude fiets ergens zijn, dat is ja. niet zo luxe. Maar als je nou in een hele dure auto aankomt, al is die van plastic... en je moet gewoon trappen, een trapauto, dat is het eigenlijk meer. Maar het heeft wel de vorm van een gewone auto. Ik vind het nogal, uh, ik vind het nog zo, maar dan moeten natuurlijk andere wegen aangelegd worden. Want op een fiets van de kan dat natuurlijk niet. Nee, dat is maar te maar smal. Dat, maar goed, ik, vind, maar ik de denk de wel... Maar wel wat vinden. En dan wil ik geen ideeën pessimist zijn. Maar ik heb wel het gevoel dat, dat dit nog steeds niet uitgevonden is omdat het misschien technisch wel heel moeilijk is. Zou dat kunnen? Nee, maar, maar als de binnenstad, uh, uh, als de binnenstad uh, van de steden daar een beetje uh, op, op, op uh, ingesteld wordt... dan moet, het, dat, ja, daar moet wat op gevonden worden. Ja. Maar ik denk dat het, dat het de, de ontdekking van de toekomst is. Dat als je dus een, een, een, dan uh, geen taxi neemt of zelf een auto kan kopen... dat ze dat op één klappe auto... Nou, dat is nog wel wat. Misschien luistert wel Willy Wortel. En die denkt, hé, dat is een gat in de markt. Ik denk dat Willy Wortel wel luistert. Ja, dat kan bijna niet anders. En misschien moeten we eerst beginnen met een heel klein prototype of zo. Is dat wat? Het zal niet goedkoop zijn natuurlijk. Dat als je iets uit elkaar haalt en in elkaar zet. En dat je gauw eventjes... Uh, en misschien mag je dan wel wat over de busbaan, als de bus er niet rijdt of zo. Ja, als je een beetje doorfietst dan, hè, want anders word je geplet op de busbaan. Maar ja, ik, of ik, ik een ben heel benieuwd, benieuwd of, er een, of er een uitvinder luistert... die denkt dat hij een Mercedes uit een koffertje kan toveren. Ik, zou, ik vind het mij een, uh, een uitdaging. Mag ik je bedanken voor ja, je... je hebt toch geen parkeerprobleem meer. Nee. Dat, uh, je moet speciaal parkeren, overal en dat is euro bijna per uur. Als je dus uh, 54 per uur, dat is nogal duur. En uh, uh, dan laat je dat ding daar staan of dat koffie. en de pak zitten dus ze. Ik vind, vind het de uitzending van de eeuw, hoor. Heel goed. Hé, hey, uh, Marcelo. Ja? Blijf, ga even, ik ga je danken voor je verhaal. Blijf even goed luisteren, want we hebben Valentijn... die net de lampjes aan zijn, uh, aan zijn uh, bril had gemonteerd. Die hebben we weer even hangen. Want die heeft een, uh, een uh, oplossing voor jou. Ik ben heel benieuwd. Dat is echt een ja. uitvinden. Valentijn, ben je er weer? Ja, ik ben er weer. Oh, leuk. Wat, wat, wat denk jij als je Marcello hoort? Nou, wat ik gewoon zelf doe. Ja. En, en ik begrijp zijn uh, uh, vraagstuk ook. Mm -hmm. En daar heb ik ook wel eens over nagedacht. En de simpelste oplossing... Die Wacht even heb... hoor. Jij hebt ook wel eens nagedacht, want Marcelo die hoort het ook nog, ja, ja, ja, ja. over een opvouwauto? Ja, maar iets, iets minder vergaand. Wat ik doe, ja. is ik met, met een paar van die postbode elastieken, die je gewoon op straat kunt vinden... Ik heb er nog 4.000 in de kelder, ja. Precies. Um, bevestig ik gewoon een, een stevige grote paraplu... aan de stuurstang van mijn stuur van de fiets. Dan zit hij droog. Kan beide handen aan, uh, aan het stuur houden. Uh -huh. uh, wa, wa, wa, want hij maakte zich zorgen over veiligheid en zo. van een paraplu vast te houden... dan heb je altijd maar één hand aan je stuur. Klopt je waait weg? en zo. Dus... Door de paraplu aan je stuur te bevestigen... zit je eronder. Maar droog. hoe doe je dat dan? Want een paraplu heeft zo'n rond stuk onderaan? Ja, met mijn, gewoon met van die postbode-elastieken. Maar die gaat toch alle kanten op? Nee, je moet die postbode even om je stuur wikkelen en dan steek je die paraplu eronder of, of desnoods neem, neem je duct tape of whatever ja. en dan zet je gewoon die paraplu op je staan. en zit je eronder de paraplu draait ook weer keurig mee met je stuur en je blijft droog. Ja, de, ik, vind het een, ik vind het wel een eerste stap. Maar ik denk niet dat het helemaal precies is... wat Marcelo bedoelt met een opvraagauto. Nee, het moet ook nog van de zijkanten beschermd worden. Ja, het moet er ook nog uitzien als een Mercedes. Dus. Ja, nou, nou, dat is de luxe. Want, ja. uh, en, en wat, maar de regen komt altijd van boven. Dus je moet zorgen dat je van boven beschermd bent. Ja, tenzij je heel hard fietst. En dan komt hij ook weer keert van voren. Ja, en, en, onder, en als je dus onder die paraplu zit... kun je dus inderdaad, zoals de daarvoor aanwezigen de bellen... het zij. Met een, met een klemmetje mm -hmm. van, die, van die fietslampjes op, op, op een baseballpet doen. Ja. Dus dat doe ik overigens zelfs ook vaak. Want in de regen met, met een bril uh, gaat die beslaan. Dus, dus ja. dan neem ik zo'n baseballpet en heb ik ook inderdaad... Met een de lampjes er weer Andervoor, aan. <laughs> dat, dan zijn we weer een beetje rond met elevaat. Dank jullie wel voor uh, deze bijzondere oplossing. Zo simpel. En het kost, zo simpel is het. En het kost, en het kost helemaal niks. Dank je wel, Valentijn. Doei. Doei. Dank je wel, Marcella.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 It's a long, long way. Cause I've been there before. And I don't think I'm going there no more. Ja, speciaal voor professor Vering gaat die helemaal onderweg is naar Groningen. C6 Steve met It's a Long Way van het album You Can't Teach an Old Dog New Tricks. Nee, dat is meestal wel waar. We hebben het over uh, ja, uh, mensen die thuis chemisch aan het klungelen zijn. En dat hebben we wat ruimer getrokken. Mensen die thuis aan het uitvinden zijn geslagen. En misschien nog ruimer. Mensen die thuis knutselen. En in ieder geval iets toevoegen aan de wereld wat er nog niet was. En uh, ik ben benieuwd. Har, goeienacht. Hallo Harm, uh, hoi. Met, uh, met hartstreetje in Amsterdam. Ja, ik ben benieuwd wat jij uh, met elkaar geknutseld hebt. Uh, nou, uh, dat is allemaal nog in uh, een proeffase. nog. Uh, het is nog in een experimentele fase, maar het is... Uh... Ik heb wel een oplossing voor het energieprobleem in de wereld dat idee heb ik zo. Oh, wacht even, daar ga ik er even voor zitten, want dat, dat is iets waar iedereen naar op zoek is. Dus vertel eens, hoe ben je begonnen? Uh, nou, het heel simpel gewoon. Uh, Nederland daar regent het ontzettend veel. De half, alleen de maand november, afgelopen maand november niet. Dat was een droogte record. Ja. die buien die komen echt wel. Mm -hmm. Maar uh, heel simpel idee van uh, maak, uh, maak stroom van regenwater. Maak stroom van regenwater. Ja. Hoe, en hoe had je dat gedacht? Uh, nou, je vangt gewoon het regenwater op in grote bassins. En eronderin uh, waar, waar het water weer uitkomt, een heel groot bassin moet je even voor je zien. Mm -hmm. En uh, dat, daar vang je het regenwater in op. En onderin het bassin, dat draait een vindetje mee. En dat vindetje staat in verbinding met een dynamo, die, vangt, uh, die, die draait stroom. Gewoon. Dus hoe meer het regent, hoe meer, uh, hoe meer stroom je hebt. En je kunt ook dat idee toepassen op regenpijpen. Dus de regenpijpen maak je ook zo'n zo zo molletje in. Het ja. molletje draait gewoon mee door de, door de regen die er langs komt. Die snap ik nog wel. Dan ja. kan je zeggen, Nou, ik, ik zag een stukje uit mijn PVC-buis... Uh, ventilatortje erin en uh, stroomopvangertje en dan heb ik stroom. Maar die, ja. die grote regenbassins, hoe zie je dat dan voor je? In de, moet dat nou. in de, de Flevopolders, of waar, waar gaan we dat doen? Op zee? Nou, denk eens aan een waterkrachtcentrale. Hetzelfde principe als. Voor nee, het een waterkrachtcentrale. principe begrijp ik. Maar hoe ga je al die regen opvangen? En dan moet dat natuurlijk wel vrij hoog worden opgevangen. Dan kan het naar beneden vallen. Ja. Nou ja, je, ma je maakt gewoon zo groot mogelijk. Uh... Uh, Groot mogelijke opvangbakken. En ik heb al gedacht dat plastic uit de oceaan, dat kan ervoor gebruikt worden eigenlijk. Uit ah, die, die plastic soep die daar rond. Ja, die plastic soep, joh. ja. Ja, ja, ja. Terug in het olie trouwens, maar goed, dat is een ander verhaal. Ja, dat, dat is, net als vuilnisbel, dan kan je tegenwoordig ook weer afgraven. En er zitten zoveel grondstof in, dat is weer beter dan, uh, dan echt gaan zoeken. Maar heb je al een proefopstelling gemaakt ook? Uh, nou Wel in mijn hoofd, maar nog niet zelf dat ik iets gebouwd heb, want dat, dat zit er wel aan te komen. Ja, want dat is dat... natuurlijk wel vaak het hele eier eten, hè? dat je van idee naar testopstelling, naar bijstelling, naar uiteindelijk patent of naar, nou ja, een, een, een, een, een oplossing toewerkt. Ja, ja, nou ja, ik datzelfde principe kwam ik op een idee een jaar of negen geleden. Uh, daar uh, was ik op een soort hippie festival, de Big Green Gathering in uh, Cheddar, waar de kaas vandaan komt. Dan. Ja. En dan kwam ik een of andere iemand tegen en die uh, maakte van wasknijpers. Gewoon de wasknijpers. Ja, die, die, die zijn twee stukjes hout op elkaar, met een klemmetje erom, zeg maar. Mm -hmm. Even simpel. Maar die sloopt slo, uh, ze dus uit elkaar. En uh, van, die, uh, van die wasknijpers maakte hij van die finnetjes van die, die rond zou draaien. Zo'n zo soort uh, gewelfde dingen. Net als een aardappelstil van vroeger, weet je nog. Ja. Die zo over de kachel hangt en gaat dan ronddraaien ja. aan, aan een, aan een breinhand. Nou, datzelfde principe kun je ook van wasknijpers maken, maar dat is ook hetzelfde principe, als je het wel voor de kachel hangt dan draait het rond en die, en die warmte van de kachel die gebruikt je dan weer ook om stroom op te wekken. Dat vind je. Ja, dat is natuurlijk heel, heel mm, uh, weinig energie wat daarvan afkomt, hè. dus dan draait het heel langzaam dus dan krijg je misschien na honderd jaar heb je genoeg voor, voor een kwartiertje leeslampje of zo. Als je het wel dus... voor de schoorsteen maakt. Hè? Ja, ik weet het niet, maar dat zou je allemaal moeten uitproberen, hè? Hoe, ga je dat, hoe ga je dat praktisch doen Har? Ga je, een, on, uh, ga je een, een knutselaar zoeken die dat voor je gaat bouwen, hoe werkt dat? Nico. Maar dat is gewoon echt eens wat bouwen weer, want ja. ik vind het hartstikke leuk om dat uit te proberen. En ja, wat ben je van huis uit? Ben je een, een, een natuurkundige of een chemicus? Of, uh, wat is je vak? Uh, ja, wat ben ik, ik, ben, ik, doe, ik doe zoveel dat... <gosh> ik ben oorspronkelijk een socio-culturele jongerenwerker, maar Aha. dat was dus eigenlijk <gosh> weer voor de werkloosheid. Dat ja. is wel zijn werk. En daarna, uh, ik heb veel kunstzinnige opleidingen op op op op op op gehad. Ik ben ook journalist op tv, Daar heb ik ook een opleiding voor gedaan. Ik heb wel ook al op tv gewerkt. Mijn hemel, dus jij kan je eigen. Je kan met, met jongeren uit de buurt kan jij je eigen uitvinding bouwen... en dan kan je er artikelen over schrijven om het zelf in de, in de media te gooien. Dus, uh, Bij wijze van. Je bent een echte allrounder. Uh, genoeg gepraat aan de slag, haar. Zal ik eens een gedichtje voorlezen? Dat doe ik ook nog. Zullen we dat tot slot doen? Lijkt me prachtig. Ja, nou oké, okay. ik heb er wel twee, maar... Het... Nee, één lijkt me goed. Kort, uh, wat wil je? Iets over horen, hoogovens... Of een miscommunicatie. Ik vind hoogovens beter in het kader van de chemie. Ja? Ja. Oké, okay. nou, komt hij dan. <tie> ik heb er bijna geen stemming van. Hoogovens uh, heet het gedicht. Mm -hmm. In mijn leven heb ik misschien wel 225 kilo aan tabak weggerookt. Ongelooflijk. Wat een hoop. Bijna drie keer mijn, mijn gewicht. Stel je voor om jezelf. Drie keer aan lichaamsgewicht op te roken. Drie volwassen mannen van 75 kilo in rook te zien opgaan. Eigenlijk ben ik door al dat roken al drie keer gecremeerd. Prachtig. Ja, ja ik zou zeggen, dan, dan laten we het bij haar. Okay. Dankjewel. <laughs> Het is wel mooi dat ik zelf zo'n crematoriumbeeld kreeg... en dat je daar dan ook bij afsloot. Dat is wel mooi. Ik kreeg een uh, mail en die luidde als volgt. Hi Harm, die uitvinder van die windmolentjes op dat fietstuur, et cetera... is even vergeten dat die windmolentjes minstens net zoveel weerstand gaan opwekken... als ze energie genereren. Kijk, hier is een natuurkundig antwoord. Dus doordat je de wind infietst... Gaan ze ook weer extra weerstand oproepen. Dan gaat de mail door. Het batig saldo van de energiebalans is negatief. Het kost meer energie om met die molletjes te gaan fietsen dan het oplevert. En dan hebben we het nog niet eens over de wrijvingsverliezen van de overbrengingen gehad. Dus de, de, hoe dat dan allemaal met die kettingen en die dingen die ook gecompenseerd moeten worden. En al het gewicht van die inrichting die er ook nog meegezuld moet worden op die fiets... Dan moet je dus nog veel harder fietsen. En dan een soort verlegen smiley erachter. Bye, Bart. Dat vind ik toch... Ja, het is niet fijn, want het, he, dan heeft iemand een goed idee... en dan wordt het uit de lucht geschoten. Maar het, vind, het wordt wel heel lief gedaan door Bart. Dat vind ik wel mooi. Dus meneer Windmolen, u moet nog even... Uh, ja, de, de, de, de harde week aan het prototypen. Want uh, uh, dit is nog niet helemaal goed. Evert Akkermans, goedenacht. Ja, goeienacht. Nou, dat Goe gaat het gaat hebben over de pet, hoor. Nee, die ja, die ja, windmolens bedoel je? Ja, ja, ja. Ja, ik, ik, ik vond het idee wel aardig, maar ik snap de reactie van Bart wel. Het kost meer energie dan het oplevert. Ja, dat is wel het best. Ja, dat geloof ik wel. Waar, waar, waar, waar, waar verblijf jij de, de wereld mee, Evert? Nou, ik, ik ben uh, kostuumontwerper en textielontwerper. Mm -hmm. En ik ben uh, nu bezig met een onderzoek uh, naar uh, recycling van textiel. Aha. En dan ga je ja, ik onderzoek uh, dus heel erg de eigenschappen uh, van het materiaal en uh, wat je ermee kunt. En uh, ja, dan kom je dus terug bij de vezel. Want een uh, textiel, een draad, een garen is opgebouwd uit vezels. Mm -hmm. Maar als je nog verder terug gaat, uh, als je die vezel weer gaat opleveren, dan kom je dus op uh, moleculen. En ik, hoor, ik schakel om half één in, toen hoorde ik u net vertellen van, uh, dat hij zelf een molecuul uitgevonden had. Nou, dat lijkt ja. me echt helemaal fantastisch. Mm -hmm. En uh, nu had ik zoiets van, ja, ik wil ook nog wel verder terug tot, uh, tot de oervorm van, uh, want de vezel is opgebouwd uit moleculen. Ja. Dus is weer een voer voor een nieuw onderzoek. Maar ben je al ben zelf al bij de kunstvijzel terecht, zeg ja. maar. ja. Ja. Ben, je, ben je zelf al bezig om dat in je recycle-onderzoek echt op zo'n zo nauwkeurig niveau te doen? Nee, het is op de startersfase hoor. Ik heb eerst eens uh, rondgekeken uh, hier, wat hier in Nederland op dat gebied al te doen is. Want mm -hmm. er zijn wel grote fabrikanten mee bezig. Maar het is allemaal, het is een, hele, een hele nieuwe tak van sport, zeg maar. Dus het staat allemaal nog heel erg in de kinderschoenen. Dus het is een beetje pionierswerk, zeg maar. Ja, want je ja. hoort toch wel. dat Er is, is zijn al jeansfabrikanten die uitsluitend gerecyclede katoen gebruiken. Je hebt al veel kledingmerken nou, is, die... Nee, nou, dat is niet helemaal waar hoor. Dat is niet helemaal waar. Maar uh, ik, ga, uh, ik ga bijvoorbeeld wel naar een... Uh, ik heb een contact met een laboratorium. Dat is uh, overal in het land, zit er wel heen. En uh, daar ga ik wel wat dingetjes uh, doen, ja. En, en hoe zie dan je dat dan voor he? Want je, je, je bent daarmee bezig. Ga je dan uh, van de materialen die je... Je zegt, ik ben kostuum- en, en textielontwerper. Dan heb, je dat, dan heb je al veel materialen in je handen gehad, neem ik aan. Ga je dan met name met de dingen waar je het zelf het meeste mee werkt... ze uh, op onderzoek uit... Uh, nou, met uh, allerlei verschillende materialen ga ik op onderzoek uit. Inderdaad. Ja. Wa waar waar waar acht je de kans het hoopvolst? Waar waar zie je bijvoorbeeld het meeste van wat gerecycled kan worden? Uh, nou, ja, nou ja, katoen uh, gebeurt dus wel veel. En, nu, ik ga me meer op kunstvezels richten. Dus kunst, uh, kunststoffen. Ja. En die, uh, ja, die wil ik gaan smelten, bijvoorbeeld. En dan uh, dat, je, dat je daardoor nieuwe materialen krijgt. Dat je weer nieuwe draden van kan trekken, nieuw kan weven, ja, noem maar op. Precies. Ja, precies. Wat, ja, ja, ja. wat spannend zeg. Of nieuw kan spinnen. Ja, ja, ja. ja, en is daar bijvoorbeeld in, in uh, chemisch en, en design raakvlak? Want daar had ik het met meneer Veringa ook over. Hè, dat verschillende takken van, van wetenschappelijke sport elkaar ontmoeten. En daar ontstaan dan weer mooie nieuwe dingen uit. Heb je, ja. heb je al plekken ontdekt in Nederland waar dat al echt een beetje bekeken wordt? Want het lijkt me heel moeilijk om dit in je eentje te gaan doen. Nou, je moet het wel in je eentje doen. Want ik heb wel ontdekt dat fabrikanten... die willen niet samenwerken met uh, vormgevers. Dat wat, wat, wat raar. Die willen bij... gelijk, kijk, het kost zoveel aan investering mm -hmm. uh, voor die fabrikanten. Dat willen ze gewoon terugverdienen. Dus die willen commercieel. ja. En uh, ja, als ontwerper ben ik gewoon niet zo commercieel. Maar als er een, een, een, een, bij Hennesse Maurits een, een, een Karel Lagerveldje of een, wat, wat hingen laatst in de een Prada in de rekken hangt... dan, dan liggen mensen he, voor de deur, dus vormgevers zijn ontzettend belangrijk. Uh, ja, maar dat... Uh, kijk, als je mode, mode wilt gaan ontwerpen van recycled textiel... dan kom je automatisch uit op inderdaad spijkerbroeken of zo... Ja. Dus van G-Star bijvoorbeeld zijn er wel spijkerbroeken op de markt met gedeeltelijk gerecycled katoen. Precies, en uh, Rare is zo'n merk wat recycelt, en je hebt, je hebt er wel veel meer. Maar het is toch juist prachtig als iemand dat oppakt? Ik zou zeggen, dat, daar ligt de markt voor je open. Ik zou dat meteen kopen als dat er was. Ja, dat, uh, maar het, het is in het begin toch heel, heel veel uh, zelf doen. En dan ja, toch wel ja, jezelf zien te promoten. Tenminste, als ik, stel dat ik iets goeds fabriceer uiteindelijk... Mm -hmm. dan ga ik er wel mee de markt op. Ja, ja. en heb je een plan nou, voor dus, jezelf gemaakt? van of iemand uh, dat opteekt natuurlijk, een fabrikant. Nou, misschien dat er iemand luistert nu die zegt... ik ben geïnteresseerd in ge echte chemisch gerecyclede kleding. En heb, ja. je, heb je een plan gemaakt voor jezelf? Hoe, wanneer, wanneer moet er een, een prototype liggen? Of wanneer moet het echt een, een beetje klaar zijn dat je genoeg inzicht hebt? Nee, wat die recycling betreft heb ik nog niet zo'n planning. Omdat ik nog uh, veel andere opdrachten heb. Dus mm -hmm. uh, dat moet een beetje uh, voorlopig nog een beetje tussendoor allemaal, snap je? Maar het lijkt me wel het is echt iets spannends uh, om te doen, hoor. Uh, uh, ja, het is heel spannend om te doen. Heel interessant. Ja? ja, ja, ja. En welke stof bij, bij uitstek, denk je, daar, daar zit mijn grootste fascinatie? Is dat, uh, ja, vroeger had je allemaal van die echt? ik weet tegenwoordig niet eens meer wat er allemaal in zit. Je hebt van die elastine dingen, maar dat zit allemaal door katoen heen, hè? Hoe krijg je dat er weer uit? Uh, ja, dan uh, moet je het weer ontleiden. Je moet alles weer ontleiden tot de basis, ja. ja ik ben, ik ben ja. wel heel benieuwd. Nou, ik zou bijna zeggen, hou eens op de hoogte, uh, zal ik uh, zeker doen en uh, ik zit er uh, al heel lang van, ja, ik heb niet te veel ander werk, maar ik wil zo graag. Yes. En ik heb er zelfs, uh, voordat ik uh, de radio aanzette toevallig, heb ik er nog over gedroomd. Dus kun je nagaan hoe het in mijn systeem al zit. Ja, je was een beetje weggedommeld, of hoe moet ik dat de zien? Eh? Je was een beetje weggedommeld en toen droomde nee, en je daarover. toen zette ik de radio zo. aan en toen, uh, toen, uh, ja, toen, toen, toen droomde ik erover, hm. omdat ik uh, mee bezig was. Dus, ik denk uh, toch dat dat een voorteken is hoor. Ja, vast. Evert, ja. geef het de hoogste moet ik nou prioriteit. Ja, ja. Ik moet, ja, ik moet naar mijn gevoel luisteren. Ja, want. Ja, want we hebben ook van professor Veringa geleerd. Er is hoop in de wereld, maar dat komt toch Zo, van jonge ga. mensen die goede dingen gaan doen. Dus nou ja, aan de slag. Ik ben er klaar voor. Heel goed, Evert. Goed. Doe je best en we, we horen van je. Dank je wel. Ik ga het laten weten. Heel okay. goed. Dank je wel. Goeiedag. Ja, Roland Klaver die tweeterde van uh, om niet nat te worden op de fiets. Het wordt toch een beetje het thema van deze uitzending van de Tweede Uur. Om niet nat te worden op de fiets, een regenpak. Nou, het is soms verrassend Hollands en uh, overzichtelijk. We praten over uh, proeven die je thuis doet in de schuur of op zolder of in je atelier. Wat maak je thuis wat je toevoegt aan de wereld. Ben je zelf... als kind doe je het natuurlijk al... en dan gooi je uh, frisdrank met prik... met koffiemelk en suiker... maak je heksendrank. Dat zijn natuurlijk de eerste... chemische reacties die je thuis doet. Daarna maakt elk meisje wel een keer parfum... met madeliefjes. Wat prut je thuis in elkaar? Dan mag iets chemisch zijn. Dan mogen uitvindingen zijn waar je mee bezig bent. Of misschien zelfs maak je alleen maar hele mooie dingen. Kunstwerken of liedjes. Laat het ons weten. Bel naar Casaluna 0800... 1121. Of stuur even een mailtje: casaluna.ncv.nl. En de twitters moeten met de hashtag Casaluna. Joop, goeienacht. Goeienacht. Uh, over die propellers op die fiets. Ja. Er is een wedstrijd. Uh, ik weet niet of dat precies het wereldkampioenschap is. of hoe ze dat noemen. Mm -hmm. Maar dat gaat over voertuigen. En die moeten tegen de wind in. Precies tegen de wind in moeten die uh, gaan. Oh, die op ken ik niet. Energie. Ja. En. Uh, ik geloof dat die iets van 30 kilometer per uur halen. Mm -hmm. En dus, weet, dus, dat, uh, ja, weet jij hoe het principe is? Hoe, hoe werken die voertuigen? Uh, ik denk dat de meesten gewoon met een uh, grote propeller werken. En ik weet niet of het puur mechanisch is. Kijk, als zo'n propeller uh, of meerdere genoeg kracht opleveren, dan kun je natuurlijk... net als een fiets, zeg maar... De, als je trapt... Uh, hetzelfde teweeg brengen. Ja. Maar, maar de slimheid is... als je dat uh, mechanische eruit zou kunnen halen, natuurlijk. En dan, uh, ja... Ik, ik, ik heb daar van die wedstrijd gehoord... maar meer weet ik er niet van, hoor. Nee, maar het gra grappige is dat Bartnet die mail stuurde... van als je een, een propeller... op je fiets zet die... De, de, moet gaan draaien door de tegenwind... die je hebt, die... In de fietsrichting zit, dan levert die windmolen zelf al zoveel weerstand op. En het aandrijven geeft zoveel verlies met al die kettingen om het over te brengen. Dat je uiteindelijk negatief uh, resultaat krijgt. Dus dat je bijna ja, achteruit fietst. Dus hoe zou ze dat dan doen? Dat, ik denk dat er dat mee te maken heeft dat je dan al uh, snelheid maakt. Maar deze uh, wedstrijd, zeg maar, die komt erop neer dat je gewoon. Ja, in een soort van autootje zit en met een hoop toestanden. Mm -hmm. en, da en dan ga je langzaam vooruit. En dan, ja, ik weet daarvan dat die wedstrijd bestaat. En ja, grappig. Dat je en dat schijnt uh, dat wel te kunnen. Nou, misschien dat Bart nog luistert, dat hij even kan googlen. Of hij dan even kan uitleggen hoe dat dan bij zo'n autootje wel kan. He, want het is ja. fascinerend. En je, doe je zelf nog iets qua toevoering, Joop, of wil je dit alleen even meedelen? Nou, ik, ik zou, maar ja, nou is de uitzending bijna voorbij... ja Kijk, ik weet niet of jij skate. Nee, niet echt. Ja, heel vroeger wel eens. Ja. Nou, kijk, stel voor je legt een plank op de grond en daar uh, leg je een meter of twee, drie moet die lang zijn. Mm -hmm. En dan leg je een steen onder, ongeveer twintig, dertig centimeter hoog. Nou, dan heb je dus een schuin liggende plank naar beneden. Ja. En waar die ophoudt, dan leg je hetzelfde neer. En waar die ophoudt, leg je weer hetzelfde neer. Dus dan ga je met je skate. begin je. ga je op die plank staan. En als die dan naar de grond komt. dan kom je bij de volgende. En dan ga je daarop staan. En dan. Mm -hmm. Snap je dat principe of niet? Ja, dat je een soort wipwap krijgt? Nee, nee. Um, de eerste plank loopt gewoon slug schuin naar beneden. Dan ja. ga je opstaan. Ja. Dan til je je linkervoet op. En dan ga, ben je weer bij een plank die schuin naar beneden. Uh, gaat. Oh, je wisselt van been? Ja, je, je gaat gewoon stappen. Aha. Nou, en dat principe... Dat, uh, ja, dat kun je overal wel uitwerken. Maar in, in natuurgebieden of zo... lijkt me dat fantastisch. Dan je zou je dus zonder doorgaan. moeite zou je kunnen skaten? Ja, want... Uh, ja, ik bedoel, op een plank van 2, 3 meter... dan kun je toch wel snelheid halen. Je gaat natuurlijk steeds sneller. Dus dan moet je een soort... Uh, ja... ja een beetje uitvissen uh, hoe dat uh, precies verloopt. Uh, ja, ik denk dat het ook weer baat heeft bij een goede proefopstelling. Dus uh, ik zou zeggen, Joop, probeer het ergens uit. Maak er een filmpje van en, en uh, stuur die op, want uh, ik ben wel benieuwd. Ja, ik weet niet of skaters... Misschien vinden ze dat passief of zo, hè? Want kijk, skaten, ja, dat dan skaters... Ja, echte skaters vinden dat niks. Maar uitvinders daarentegen, die vinden dit weer spannend. Dus uh, laat maar kijken of het werkt. We dat, uh, is dat een goed idee? Ja, ik, ik kan de meningen van de luisteraars nou niet meer horen natuurlijk, maar... Uh... Nee. Nou, in ieder geval, dat was mijn uh, bijdrage. Ik ben heel benieuwd. En, en Maak er een filmpje van, ik ben heel benieuwd of het werkt. Want vaak zijn ja, die goede ideeën pas goed als ze echt werken natuurlijk. Ja, en dan heb ik het over een plank, maar dan snapt u wel dat het een betonnen constructie moet wezen natuurlijk. Dat dus kan. Uh... Of eh, iets wat je houdt tenminste, ja. Heel goed. Uh, Dankjewel Joop. Oké, goede avond. En een goede nacht, hè. Ja. Gaan we gaan naar Martin. Ja, Goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Er komen een hoop bijzondere uitvindingen langs, hè? Ja, en ik heb misschien iets wat voor jou op zich wel interessant is. Want je bent nog wel eens bezig met humor, hè? Ja, dat is wel... Ik, heb je een radio aanstaan? Nee, die staat uit. Oh, oké. Okay. Hij, hij staat helemaal op nul. Nee, dat kan het niet aan jou liggen. Um, ik ben wel met humor bezig af en toe. Ja. Nou ben ik al jaren geabonneerd op een Engels wetenschappelijk tijdschrift. En daar zijn al een paar artikelen in voorbijgekomen. Waarom lachen wij nou eigenlijk? Aha. En uh, de beste gok die ik daarin gelezen heb, waar ze net een beetje overeen zijn, is dat lachen een sociale functie heeft. Omdat het aanstekelijk is. Klopt. Maar dan denk ik, wacht even, als ik in mijn eentje naar een uh, leuke humoristische video zit te kijken, kan mm -hmm. ik ook ineens in de lach schieten. Ja. Er is er niemand bij die mij aansteekt. Ik steek ook niemand anders nee. aan. Dus dat, dat, dat, dat was voor mij niet uh, helemaal... Uh, dat gaf mij niet voldoende idee dat het uitgedacht was. Mm -hmm. Op een gegeven moment denk ik van, uh, we moeten het heel anders bekijken. En ik kreeg mijn ingeving jaren geleden toen ik ineens te horen kreeg... als je voor een apenkoor staat in een dierentuin ja. en je lacht naar die apen... dan doen zij hetzelfde. Maar jij probeert vriendelijk te zijn en zij zijn agressief. Ja. En toen dacht ik... Wat zit daarachter? Hoe kan dat dan eigenlijk allebei hetzelfde zijn? Of twee kanten van hetzelfde zijn? Mm -hmm. En dat is de basis van mijn theorie. Die aap die laat zijn tanden zien, omdat hij denkt dat jij ook je tanden laat zien en agressief bent. Je tanden laten zien is dus eigenlijk een vorm van afweer. Yeah. En vandaar mijn, uh, mijn theorie dat lachen een afweer is van een bedreiging. En humor is het doorbreken van een verwachtingspatroon. En door het doorbreken van een verwachtingspatroon creëer je ook een bedreiging. Want alles wat een verwachtingspatroon doorbreekt is vreemd. Mm -hmm. Vreemd is per definitie een bedreiging. Ja. Maar omdat het niet zo'n grote bedreiging is, meteen levensbedreigend, reageren we er niet op door weg te lopen. Maar we reageren erop door onze tanden te ontbloten. Ja. En we laten het vreemde zien, ik ben voorbereid, ik kan me verzetten. Ik vind het een vergaande theorie, hoor, Martin. Sorry? Ik vind het een vergaande theorie. Want ja, je hebt natuurlijk ook de gichol en, en uh, de slappe lach... en je hebt alle mogelijke manieren van lachen... die, die niet echt direct met iets te maken hebben met je tanden laten zien... of agressie tonen, toch? Nou, ik kan er een heleboel dingen mee verklaren... die met andere theorieën over lachen niet te verklaren. Bijvoorbeeld de Engelse uitdrukking... Laughing in the face of danger. Het gevaar in het gezicht uitlachen. Waarom zou je dat doen? Er is niks plezierigs aan uh, tegenover gevaar staan. Maar het plezierige van lachen is, denk ik, ja. als je de bedreiging afweert, dan is dat bevrijdend, want je bent de bedreiging kwijt. En dat is de bevrijdende factor in het lachen. En nu even je uitvinding. Want die heb je ook volgens lachen, mij, maar. toch? Sorry? Je hebt ook een uitvinding voor ons. Uh, ja, ik heb wel eens een paar dingetjes op een uh, wat andere manier gebruikt dan gebruikelijk. Een soort van recyclen en kijken wat je er nog meer mee kunt doen. Ja. Als je bijvoorbeeld een oude fietsband hebt ja. en je knipt daar een reepje uit... dan heb je iets dat fantastisch werkt als je probeert doppen van potjes die vastzitten los te krijgen. Het geeft een enorme hoop grip, dat stukje rubber. Oh, dan doe je er gewoon omheen en dan heb je het beter... Uh, uh, uh, hou ja, vast. Het eens. Oh, wat grappig. Ja, wij deden vroeger, maakten wij, knipten we allemaal reepjes van die banden... en dan maakten we onze eigen staartenballen. Ja, dat kan ook, ja. Had je ook een hele goede grip, maar daar had je verder niet zoveel aan. Dus... Ik hoorde net uh, de, de postbode-elastiekjes voorbij komen. Ja. Weet je wat ik daarmee doe met die mooie grote brede elastieken? Uh, tegen het raam schieten van de overbuurvrouw waar je stiekem een oogje op hebt? Nou, je komt in de buurt. Zie je? Ik schiet de muggen mee dood. <laughs> oh, dat moet je verdomd goed kunnen mikken natuurlijk. Dat, Oké, okay, dat is zo. Je moet goed kunnen mikken. Ja. Maar het gekke is als je vanaf, uh, zeg, twee meter afstand schiet dan raak je ze meer dan wanneer je vanaf een halve meter afstand schiet. En ik denk dat dat komt omdat het elastiek, als je het wegschiet, zo vanaf je duim... is ja. het natuurlijk smal en het moet in de lucht eerst breed worden. En ik denk dat het dus op twee meter afstand beter de ruimte heeft om breed te worden. Om weer op zijn oude breedte te komen, ja. Jij, ja. Jij je denkt je echt overal over na, Martin, hè? Je kunt ze er echt heel goed mee raken. En ze zien ze niet aankomen, maar ze wel met een krant zien. En krantvoerders de luchtdruk aankomen en dan ontsnappen ze net op het laatste moment... maar die elastiekjes die zijn te snel. Ja, wat, wat is jouw werk? Heb je, je bent werkloos, je denkt de hele dag thuis na? Of? Nee, ik verdien natuurlijk mijn brood met autotechnisch vertaalwerk. Oh ja, maar dan ben je wel veel aan het denken ook. Dat is wel puzzelen soms. Weet je wat ook een goede methode is voor, voor, voor insecten? Nee. Eerst je er niks van aantrekken, soms gaan ze gewoon vanzelf weg... Want dan denk ik altijd, ja, dood is ook weer zo wat. En als ze je, je echt de hele nacht uit de slaap houden, gewoon met een onderbroek maak je een pop en dan gooi je. Kansloos zijn ze. Ja, ja. Denk daar maar eens over na. Misschien moet ik dat ook eens gaan proberen. Ja, maar voorlopig werken de elastiekjes ook prima. Ja, maar die liggen bij mij in de kelder. Er is dus drie verdiepingen lager. Martin, dank je wel voor je mooie verhaal. Oké, graag gedaan. Goeiedag. En vallen alle ramen dicht. Het is de winter die statig mijn land overvalt. Zademt wit over daken, over klinkers en kanalen. En ik hou van dit land, in dit kraakwitte leven. En toch als het ijs dik genoeg is, en toch als de sneeuw me bedekt. En de schuifelende schemer, het leven even vertraagt. Kan het gevoel me overvallen dat ik me wil verdrinken in de klaagzang van de taal? Rinkelende gitaren overspoelen mijn gemoed. Van waar dit huilen is, het zodanig? Waar vandaan en waar naartoe? Er is geen heimwee van dat Hijgen alle dijken uit. Het is de regen die geregeld mijn land oversteekt. Ze rijst de molens en de mensen in grijzen aanheen. En ik hou van dit land, van dit eeuwige ruimte. En toch als de regen me schoon spoelt, en toch als haar ritme me troost. Roffelen de roffelende druppels de stilte even verbannen. Kan het gevoel me overstijlpen dat ik moet dansen op veranda's in Havana. Rinkelende gitaren overspoelen mijn gemoed. Hoe deze hartstikke Ja, dat was de herinnering van Nienke Laverman, denk ik. Na twee prachtige gelegenheidsconcerten kwam er een hele mooie nieuwe toernee in 2007. J.W. Roy, Nienke Laverman en Fernando Lamarinas, Fado Blue. Schitterend. Rinsen, goedenacht. Hallo, goedenavond. Was je nog wakker? Je schrok een beetje, ja. Ja, klopt. Nee. Want ik dacht van nou, ik denk van uh, nou, misschien kom ik er niet meer doorheen. Ik denk dat het einde einde lijntje bijna. Je bent er doorheen, maar de tijd is niet zo lang meer. Dus wat is wat is jouw toevoeging aan de wereld? Wat heb je bij elkaar geplutst? Uh, nou ja, ik, onder andere ben ik dus uh, testpersoon bij, uh, bij Philips. Dat doe ik dus allemaal wat testen en uh, zo. En ook wel mee aan prototypes. Oh, maar vertel even wat er op jou getest is wat we nu kennen. Heb jij het eerste kopje Senseo gedronken of ben je in zo'n scan heen en weer gegaan? Nou, helaas mag ik daar niet over praten, want daar heb ik voor getekend. Dus dat is een geheimhoudingsplicht. Maar, uh, dan zeg ik Senseo, dan zeg je <coughs> En dan is het dan ja of <coughs> nee. Was het met de Senseo? Uh, nee. Oh, nou dat is gewoon een nee. Maar goed, gelukkig maar. Nee. Want dat vind ik wel uh, moeilijke koffie, laat ik het zo zeggen. Maar is dat leuk, testpersoon Zijn? Ik zou wel iets uh, Klaar. Ik moest ik een keer, andere keer moest, moest een test doen met een robot uh, stofzuiger. Oh, cool. Nou, en, niet... <coughs> kom ik even op een ander verhaal, want uh, ja, je hebt, tegenwoordig heb je heel veel appartementen en, zo, en, uh, en flats en zo en mm -hmm. er komen steeds meer, omdat er steeds meer oude mensen komen, krijg ik steeds meer van die seniorenflats. Het is uh, jammer voor het uh, straatbeeld, maar ja, het is in één keer zo. En, nou ja, en die ramen moeten ook gewassen worden van die gebouwen en elke keer zie ik dan weer mensen met trappen staan en ja. ladders en zo. Levensgevaarlijk. Ja, leven is gevaarlijk en, uh, nou ja, en, en, ja, en het kost ook allemaal heel veel uh, tijd en uh, nou ja... En daar heb jij iets op, op gevonden? Extra water, wat zegt u? Daar heb jij iets op gevonden? Uh, ja, ik zat het denken. Ik denk van nou ja, je hebt ook wel vroeger bij aquariumsjes, hè, heb je wel van die, uh, van die dingen... want dan kun je het aquarium eens schoonmaken. Mm -hmm. Van de binnenkant, dat zijn twee van die magneetjes. Ja. Uh, nou ja, nu dacht ik zo van, uh, nou misschien is er iets, uh, iets uit te vinden... Uh, en wat, uh, wat gebruiken we om die ramen dan uh, schoon te maken? Wat automatisch dan uh, onthoudt waar die geweest is. Dat doet de stofzuiger dus ook. Ja. Dat is zo gewoon dat uh, dat raam dan gewoon uit zichzelf uh, schoonmaakt op bepaalde tijden. Bijvoorbeeld s'navonds of s'nachts. Dat, uh, dat je er niet uh, doorheen hoeft te zien. Via magnetconstructie ala aquarium. Ik nou vind, ja, het, uh, vind het hartstikke ja. mooi. Ik dank je voor deze op de valreep bijdrage. En uh, ik zou zeggen, uh, slaap lekker. Dank je wel, Rinsen. Oké, okay. Kort maar krachtig, ik hoop dat het gaat lukken. Want daar heb ik zo'n zo uh, ongelofelijke moeite mee altijd. En Jolanda uh, stuurt stuurde nog vanaf haar iPad. Weet je, een opvallbare auto? Dat is gewoon een regenponshow met Mercedes-Sprint. Zo simpel kan het zijn. Morgen zit u Frank du Mors en als het goed is zitten dan naast hem... Menno de Bruyne, fractie voorlichter van de staatkundig gereformeerde partij. En ik ga het antwoordapparaat voor hem inspreken. Dit is de voicemail van Casa Luna. Frank, nacht. Wat niet veel mensen weten van Menno de Bruyne... is dat het een enorme, met de nadruk op enorme, anglofiel is. En ik wil weten, waar komt dat toch vandaan? That fascinating love for good old England. Ja, ik vond het fijn om hier weer te zijn. En het zet je toch aan het denken... Hè, wat, wat zou het zijn, een uitklapbare auto? En, en hoe maak je een paraplu met elastieken vast aan je stuur van je fiets. En, en kan je echt tegen de wind in fietsen en dan energie opwekken... of regen opvangen in een bak dat je dan stroom krijgt. Zo zie je maar een heel serieus gesprek met een topchemicus... kan allerlei reacties uit het land opleveren. En in ieder geval is er hoop. Mensen denken na. En we gaan het overleven met z'n allen. En dat vind ik fijn. Ik vond het fijn om hier te zijn. Goede nacht. En uh, ja, tot over twee weken. rusten.